Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. staal van Vestia heeft weinig losgelaten... in het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Hij viel vaak in herhaling en weide erg uit. Soms tot irritatie van de commissie. Staal gaf nauwelijks verklaringen voor zijn handelen bij Vestia. Onder Staals verantwoordelijkheid werden risicovolle derivaten gekocht. Dat kostte de woningcorporatie uiteindelijk 2 miljard euro. Morgen worden meer mensen gehoord over de Vestia-zaak. Drie Russische tanks en andere militaire voertuigen zijn Oost-Oekraïne binnengetrokken om pro-Russische separatisten te helpen. Dat heeft de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Volgens hem hebben Oekraïnse militairen een deel van de voertuigen vernietigd en wordt er nog steeds gevochten. De minister vindt dat Rusland zijn beloftes heeft gebroken. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Den Haag... wil de komende jaren zeker 10.000 werklozen aan een baan helpen. Het nieuwe stadsbestuur bestaat uit D66, VVD, CDA, PvdA en de Haagse Stadspartij. Den Haag heeft momenteel zo'n 40.000 werklozen. De nieuwe banen moeten onder meer ontstaan door economische groei. En om dat te bewerkstelligen gaat er meer geld naar innovatie. Het omstreden spuivorum is definitief van de baan. De Australische vrouwen hebben de finale van het WK-hockey bereikt. Australië won in de halve eindstrijd na shootouts van de Verenigde Staten. In Den Haag stond het na de reguliere speeltijd 2-2. In de finale speelt Australië tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië. En die wedstrijd is vanavond.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 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen en Knooppunt Muiden 4 kilometer. En op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Muidenberg 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 You'll meet him, you'll go blind Listen to your heart Don't fear the reaction Keep on walking, don't look back And finally you'll find that track Slowly you will move Into the right direction Mijn kop in het zand hey, hey ik steek mijn kop in het zand hey, hey want als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 Ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser... ja I'm yeah. not yeah.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 Dat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 that's on yesterday